In het vacuüm van de ruimte is het doodstil. Ook al willen science fiction films ons soms anders doen geloven. I'm you in of the Omdat geluidsgolven alleen door een medium kunnen worden getransporteerd, bestaat er geen geluid in een vacuüm. Maar is de ruimte tussen de sterren dan helemaal vacuüm? Zeker niet. Losse moleculen, atomen en subatomaire deeltjes met een zekere massa. Dwalen door het heelal. Het zijn er alleen niet veel. In ieder geval niet genoeg om geluid uit de ruimte op te kunnen nemen. En toch gaan we in het komende kwartier luisteren naar geluiden uit de ruimte. We beginnen met wat ruimtevaartgeschiedenis. T-15 seconden. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9... Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minuten past the hour. Liftoff on Apollo 11. Iedereen is wel bekend met de beroemde Apollo 11 missie. Oké, okay, engine stop. Justin, uh... Base here. The has Neil Armstrong en Buzz Aldrin stapten op 21 juli 1969 voor het eerst op onze maan. Het is een kleine man. Een per man. In totaal 12 astronauten liepen op de maan. Maar in de voorbereidingen van deze maanlandingen tijdens de Apollo 10-missie. ...hoorden de astronauten vreemde geluiden terwijl zij zich achter de maan bevonden. Music found, spacey, Deze Music from Outer Space was uiteraard een bron van inspiratie voor vele UFO-fanatiekelingen. Vooral ook omdat de Apollo-missies plaatsvonden tegen de achtergrond van de Koude Oorlog... ...en de opnames van de Apollo 10-muziek lange tijd niet op internet te vinden waren. Toch waren deze opnames al vanaf 1970 openbaar beschikbaar. Even voor de context. Het is de vijfde dag van de Apollo 10-missie, 22 mei 1969. Astronauten Tom Stafford en Eugene Cernan bevinden zich in de Snoopy maanlander... die trouwens niet bedoeld was om ooit op de maan te landen. Ze praten met astronaut John Young, die zich in een separate ruimteschip, de command module genaamd Charlie Brown, bevindt. Het oorspronkelijke fragment bevat nogal veel storing van de apparatuur. Met wat moderne audiotechnologie kunnen we het afspelen met wat minder storing. Dan wordt ook duidelijk wat de astronauten bedoelen met de weirde muziek. You want Music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that, that whistling sound? Yeah. your. Yeah, it sounds like uh, you know outer space type music. That's one. Two. Boy, that sure is weird music. We'll have to find out about that. Nobody's nou. Ik heb het ook even nagemaakt op een computer. Dit is ongeveer wat de astronauten hoorden, maar dan dus nagemaakt. Deze muziek, of hoe we het ook maar moeten noemen, werd trouwens ook waargenomen door Apollo 11 command module piloot Michael Collins. Het is natuurlijk aantrekkelijk om een verklaring te zoeken voor dit verschijnsel die te maken heeft met aliens en andere complottheorieën. Maar, zoals wel vaker, bestaat er een nuchtere verklaring voor die minder spannend is. Hoogst waarschijnlijk werd dit geluid gegenereerd door interferentie van de VAF-radiozenders van de twee ruimteschepen Snoopy en Charlie Brown. Het volgende geluid is een stuk recenter. Op 12 november 2014 landde er voor het eerst in de geschiedenis een ruimtevaartuig op een komeet. Het was de philae lander die op de komeet 67P churyumov Karasimenko landde. In de lander bevond zich een sensor die seismische trillingen registreerde. Het volgende geluid is de daadwerkelijke landing van de philae op een komeet. Voor de goede orde, het geluid is niet versneld of vertraagd. Een wezen met oren dat zou kunnen overleven in de eile atmosfeer van deze komeet... zou het geluid dus precies zo hebben kunnen horen. Oké, okay, we draaien hem nog een keer af. We kunnen nog naar allerlei interessante ruimtegeluiden luisteren, zoals de Sputnik. Of de lancering van een raket. Maar het lijkt me fascinerender om met u te luisteren naar vreemde en spannende geluiden die op een andere manier tot stand zijn gekomen. Eerst wat theorie. Geluid, zoals wij dat waarnemen, bestaat uit trillingen tussen de 20 hertz en 20.000 hertz. 1 hertz is 1 trilling per seconde. Onze oren beginnen pas waar te nemen als er minstens 20 trillingen per seconde zijn. Er zijn wel dieren, zoals olifanten, die lager geluid kunnen waarnemen dan mensen. Aan de bovenkant houdt het voor veel volwassen mensen op ergens rond de 14.000 of 15.000 hertz. Een pasgeboren baby hoort nog wel veel hogere trillingen. Maar dat gaat al gauw bergafwaarts. Vooral als we veel naar te harde muziek of lawaai luisteren. Er zijn veel dieren die een stuk hoger horen. Katten, honden, vleermuizen. Hoe het ook zij, als we met meetinstrumenten trillingen kunnen registreren... dan kunnen we die dusdanig versnellen of vertragen... dat ze binnen het gehoorbereik van mensen komen... Sonificatie noemen we dat. Het beroemdste voorbeeld is waarschijnlijk de Geiger counter... die radioactieve straling vertaalt naar hoorbare tikjes. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld luisteren naar een zwart gat. Wat u hoort is röntgenstraling gemeten aan het zwarte gat GRS 1915 plus 105 en vertaald naar hoorbaar geluid door het Massachusetts Institute of Technology. Het volgende fragment is de sonificatie van twee neutronensterren... die elkaar verzwelgen in een kosmische dans. Een neutronenster is het eindstadium van sommige sterren. Een neutronenster bestaat geheel uit neutronen doordat tijdens het ineenvallen van de sterkern de elektronen met de protonen versmelten. Van scheikundige elementen is dan geen sprake meer. Zo gezien is een neutronenster één gigantische atoomkern zonder protonen. Een neutronenster is ongeveer 20 kilometer in diameter. In een enkel geval draaien neutronensterren om elkaar heen. En zo klinkt het dus als twee van die neutronensterren om elkaar heen draaien... ...en uiteindelijk tegen elkaar knallen. Dit geluid is de sonificatie van zwaartekrachtgolven... ...die we nog maar sinds kort kunnen waarnemen. Iets heel anders... De landing van de zonde op de maan Titan van de planeet Saturnus op 14 januari 2005. Op zo'n grote afstand van de aarde, waarbij licht er al een paar minuten over doet om te arriveren... is het belangrijk dat een ruimteschip zelfstandig een landing kan uitvoeren. Baancorrecties worden door het ruimteschip zelf berekend en uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van een landing op een ander hemellichaam is de radar... In het geval van de Huygenszonde is de radarinformatie van de landing omgezet in geluid. Wat u hoort is de laatste seconde van de landing tot het moment dat de Huygenszonde op Titan is geland. pulsar is een snel ronddraaiende neutronenster... die elektromagnetische straling uitzendt. Deze straling wordt op aarde waargenomen in de vorm van snelle pulsen. De naam stond origineel voor pulserende radiobron. Door hun grote regelmaat zijn pulsars nuttig als astronomische klokken. Een pulsar is op aarde waar te nemen als een serie elektromagnetische pulsen met een zeer stabiele periode, tussen de 1,4 milliseconden en 8,5 seconden. Deze pulsen zijn afkomstig van de elektromagnetische straalstromen... die bij de magnetische polen worden uitgezonden. Deze magnetische polen zitten, net als bij de aarde... aan de noord- en zuidkant van de magnetische as van zo'n neutronenster... Pulsars hebben net als de meeste objecten in de hemel ook een rotatieas. Omdat beide assen niet op één lijn liggen, gaan de magnetische polen, waar de straling vandaan komt, als een soort vuurtoren ronddraaien. Als nou net één van de polen in de richting van de aarde wijst, dan nemen we de straling als een stabiele puls waar, met dezelfde periode als de rotatieperiode van de neutronenster. Dit wordt ook al het vuurtoreneffect genoemd. En dit vuurtoreneffect kunnen we hoorbaar maken. Het ongelooflijke is dat de timing van deze pulsars precies hetzelfde blijft. Wat u hierna hoort zijn dus enkele pulsars in hun echte snelheid. Anders wordt het als we de lichtcurve van een ster, die periodiek verandert, versnellen. Luisterden we bij de pulsars naar radiostraling? In het volgende voorbeeld luisteren we naar de afwisselingen van licht en donker, maar dan versneld. Voor de goede orde, dit was de ster met de zeer poëtische naam KIC 12268220C. Het volgende geluid betreft onweer in de atmosfeer van de planeet Jupiter... zoals waargenomen door de Voyager 1 in 1979. Dat is slechts een van de vele ontdekkingen die met de voyager ruimtesondes zijn gedaan. Overigens functioneren beide ruimteschepen op dit moment nog steeds... Al is het einde wel in zicht. Voyager 1 heeft ons zonnestelsel inmiddels verlaten. En Voyager 2 bevindt zich momenteel in de uiterste regionen van ons zonnestelsel. Genoeg feiten. Hier is het geluid van onweer op Jupiter. Voorbij Jupiter vinden we de planeet Saturnus. U weet wel, met die beroemde ringen. In april 2002 ontdekten wetenschappers dat de planeet Saturnus radiosignalen uitzendt. Dat is overigens niet zo alarmerend of exotisch als het misschien klinkt. Heel veel objecten in ons heelal zenden uit in het radiospectrum. Het volgende fragment is ernstig versneld in de tijd. Omdat de trillingen daarmee ook ver boven ons gehoor kwamen... zijn die weer met een factor 44 vertraagd. Op die manier kan elk repeterend signaal dusdanig gemasseerd worden dat het voor ons hoorbaar wordt. In dit geval radiosignalen van de planeet Saturnus. Mijn naam is Hens Zimmerman en u hoort mij volgende week weer voor meer ruimtenieuws.